Beide landen zouden morgen in Den Haag over de ontwikkelingen in Syrië praten, maar volgens de VS heeft dat nu geen zin. Rusland heeft teleurgesteld gereageerd op het afzeggen van de ontmoeting. Het besluit is eenzijdig door de VS genomen, zegt onderminister van Buitenlandse Zaken Gatilov op Twitter.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 En twee oud-bestuurders van technisch dienstverleden Imtech geven hun bonussen over de jaren 2010 en 2011 terug. Voormalig bestuursvoorzitter Van der Brugge betaalt 1,5 miljoen euro terug. En voormalig financieel topman Gerner 700.000 euro. Het huidige bestuur had ze hierom gevraagd. Dan nog het weer. Het wordt zonnig en droog. Alleen in het noordoosten enkele wolkenvelden. Het wordt 22 tot 25 graden. Dit was het NOS Show. Dit is René Passet van de AMB. In de Randstad staan nog files op de A1 Amersfoort Amsterdam bij 1 Brugge 3 kilometer. De A9 Alkmaar Amstelveen bij knooppunt Badhoevedorp 6. De A10 de ring van Amsterdam. Aan de noordkant tussen Nieuwendam en Amstel Business Park 7 kilometer. Aan de zuidkant tussen Amstel Business Park en de Rij, 2 kilometer in de richting van Den Haag. Tussen Osdorp en knooppunt de Nieuwe Meer op de A10 West ook 2 kilometer. Tot zover de verkeers.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 Uh, maar ja, studio nee, de studie Speciaal voor uh, Spa Frankerschamp. En, en we hebben een beetje regel nodig, natuurlijk. Hè? Dat lijkt me wel geweldig. Het is zes half drie, welkom bij uh, U2 alweer van Standvoort uh, op zondag. Met als eerste plaat uit 1983. Dat was de Nederlandse groep Vitesse en Ling. Wat gaan we in dit uur uh, allemaal doen, Robert John? Nou, We beginnen eerst even met de update voor de uh, troostfinale van de Europese kampioenschappen hockey. Het is gelukt, hè? He. Het, het, het is gelukt. Nederland, Engeland, een eindstand met 3-2. En aan het eind leek het wel ijshockey. Want de Engelsen uh, haalden de goalie uh, aan de kant de laatste twee minuten. En een veldspeler uh, fungeerde dan als uh, vooruitgeschoven uh, uh, ja, keeper, om het zo maar eens te zeggen. Maar de Engelsen hadden in de laatste minuut nog een gigantische kans. Maar helaas, of gelukkig moet ik zeggen, ging de bal onder zijn voeten door. Dus Nederland wint, de heren winnen ook brons op het EK 2013. Goed, terug weer op aarde. Um, half vier, een uitgebreide evenementenagenda. Dus houdt u pen en papier maar bij de hand. Want er zijn weer van allerlei activiteiten in en rondom Zandvoort. Want Zandvoort bruist van de activiteiten. Tussen de muziek door hebben we natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort. We krijgen na de race natuurlijk even een, vers een verslag van onze raceverslaggever Willem van Denzen. Over het verloop van de Formule 1. En wij uh, stellen hoop dat het nog meer. ...dat je gaat regenen, dat zou Guido geen kwaad kunnen doen. Goed, wat gaan we nog meer doen? Ja, rond de klok van kwart voor vier gaan we proberen live contact te leggen... ...met het circuitpark Spa-Franco-Show. Maar daar is voor ons onze CFM-verslaggever Debbie aanwezig... ...en die zal een sfeerverslag geven als de verbinding tot stand komt... ...vanaf het circuit Spa-Franco-Show. Genoeg reden om te blijven luisteren en natuurlijk veel muziek. Heel veel lekkere muziek, waaronder Eros Ramazzotti... bij ZFM, met name op zaterdag en zondagmiddag, Zandvoort op zaterdag en Zandvoort op zondag, met de muziek van Eros Ramazzotti. Leef het ritme van Zandvoort, ook op internet. www.zfmzandvoort.nl www ZFM en daar kun je ook live een kijkje gaan nemen in de studio van CFM aan de Tolweg Tina. Klik gewoon even op kijk live mee. En dan zie je ons beide, ja, ja, ja, ons beide, tot aan vijf uur met Zandvoort op zondag. En nu, doe maar voor je. Ik ken een hele tentje. Daar speelt een prima bandje. En iedereen die kent je. Nee, niks te maken Poets je schoenen, kan je haren hey, hey, hey, er is geen bal op de tv Alleen een film met door de steen. En wat dacht je van het twee? Al in wien Nee, er zit een knop op je tv Die helpt je zo And, and none of them know what they're running from strings Make yourself some angel wings And if those angel wings don't fly Someone's gonna paint you another sky 3 en 5 dan hoor je ze bij CFM Last komen. De 40 beste plaat uit Europa. In de Eurobreakdown gepresenteerd door Schorst van Dam. En deze staat daarin ook een genoteerd. Een beetje een middenmototetje. John Major hoor je. En de Paper Doll. En daarmee is de 19 minuten over 3 uur geworden. Je luistert naar Zandvoort op zondag. Met de tussenstander van de Eredivisie. We gaan eens even kijken naar de wedstrijden. Die om half 3 vanmiddag gestart zijn. Dan hebben we het over Feyenoord, tegen Nac Breda. Ja, ja, ja, ja. Het gaat goed met de Feyenoorders, hè? Het is feest het is in feest. Rotterdam, want Feyenoord leidt met 2 tegen 0. En dan kijken we naar de andere wedstrijd die vanmiddag om half drie aangevangen is. Dat is Vitesse tegen FC Twente. Daar staat het 1 tegen 0. En we krijgen natuurlijk nog om half vijf de wedstrijd FC Utrecht tegen AZ. Wij bij Stanford op zondag houden alle wedstrijden voor je in de gaten. Gewoon de radio aanhouden op CFM Stanford 106.9 en op de kabel op 104.5 FM. My goodness, Let me tell in de jaren 80 En toen hebben ze heel veel hits gescoord. Waaronder uh, deze single, The Skin Trade, die je uh, zojuist hoorde bij Sanford op zondag. En Sanford, ja, een Sanford waar de zon op die moment schijnt, Albert Jan. Het is lekker weer buiten. Oh, we hebben uh, wij weer, hoor. Het is lekker weer. En wij zitten weer lekker binnen. Hé, zo is Zoals gewoonlijk Zo is op uh, zaterdag en zondag. Wat zullen wij bruin worden, zeg. Oh. Oh. Goed, oh. Hey, we gaan nog een lekkere plaat rijden. Hier is Stromé en Papa Oeté. Oh.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 Dit moet wel. Het moet wel. Het moet wel. Het moet wel. Het moet wel.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 bouffer nos doigts et papa va pas goûter goûter va pas goûter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 Grote, dit is niet hè. dit is joh, de single van Strome en Papa Ute en daarmee is drie voor half vier geworden, zodat dus we de evenementagenda krijgen te horen wat je de komende dagen allemaal in soft kunt gaan doen. En dat is weer een grote lijst, dus gewoon uh, lekker blijven luisteren naar CFM soft Hoor je ze allemaal langskomen, maar eerst de single van Incognito. Wordt het tijd voor de evenementagenda. Albert Jong, wat kunnen we de komende dagen allemaal gaan doen? Ja, nou net dat er natuurlijk werd in uh, Spa-Francorchamps... ...en na de volgende plaat gaan we daar even een update... ...en uitslag verkrijgen... ...via onze raceverslaggever Willem van Densen. Uh, wordt er wordt ook geraced op het Circuitpark Zandvoort vandaag... ...en gisteren was dat spektakel ook al aan de gang. En dan heb ik het natuurlijk over het Spectacolo Sportiva Alfa Romeo. En uh, dat uh, de stichting Alfa Romeo Clubbezitters... zorgt altijd voor een tweedaags autosportfeest... ...met de Italiaans randje. Naast de Alfa Romeo Challenge... ...maken ook enkele andere veel historische race-series... Hun opwachting. Dus vanmiddag kunt u nog terecht op het circuitpark Zandvoort en live races kijken. In het kader van de Spectaculo Sportiva Alfa Romeo. Uh, dan uh, is er nog uh, tot 4 uur vandaag uh, de Kinderspeeldag in uh, Zandvoort Oud-Noord. En dat is morgen allemaal om 11 uur begonnen en duurt tot 4 uur. Dan hebben we nog tot 4 uur een optreden van Mark Giannicello... en het Muziekpaviljoen en dan heb ik het over het Raadhuisplein. En dat is om 1 uur begonnen en duurt nog tot 4 uur. En dan, over, en dan heb ik het over zangerschrijver, acteur, schilder, dichter en tekstschrijver. Dit is een aantal woorden die, uh, die het Amerikaanse multitalent Mark Giannicello omschrijven. Dus tot 4 uur live te bewonderen op het Raadhuisplein in het Muziekpaviljoen. Maken we een bruggetje naar vrijdag 30 augustus. Dan is het weer tijd voor Smartlappen en levensliederen zingen in Café Koper. En dan heb ik het over het Kerkplein nummer 6. Dat begint allemaal om 9 uur en duurt tot 2 uur s'nachts. Meer informatie kunt u vinden op www.cafekoper.nl. Vrijdag 30 augustus Smartlappen en levensliederen zingen in Café Koper. En dat begint allemaal om 9 uur. Dan hebben we het dan, een groot evenement, maar daar hebben we het straks ook nog even over met Willem. Vrijdag 30 augustus tot en met de zondag 1 september de Historic Grand Prix. Zandvoort op het circuitpark Zandvoort. En dat zijn racefans kunnen weer het echte Zandvoortse Grand Prix gevoel gaan beleven. Drie dagen lang naast de races van historische Pre-66 Grand Prix cars... wordt het publiek getacteerd op races van de Grand Prix Masters met Formule 1 auto's... in hun originele staat, supercars en historische GT's. En op zaterdag 1 augustus rond 7 uur is er ook weer de traditionele Grand Prix parade... door het centrum van de Zandvoort aan zee. Uh, dan ga ik er nog even door op die Grand Prix uh, parade. En dat is dus om 7 uur die zaterdag op 31 augustus. En u uh, zult natuurlijk uh, kunnen genieten van 7 tot half 10 naar deze auto's die tweemaal een route gaan rijden door het centrum van Zandvoort. Advies: ga lopend naar het centrum, want er zijn nog veel meer activiteiten die avond. Uh, we gaan even naar het strand op, 30, uh, op 31 augustus, want daar is daar de Boeddha en beach dance party in de haven van Zandvoort. Dat begint om 7 uur. De entree is 10 euro en duurt tot 11 uur. En dan heb ik het over strandafgang Paulus Lood nummertje 9. Dan hebben we natuurlijk zaterdag 31 augustus ook nog het museumpodium. En dan heb ik het over het Zandvoortsmuseum Zwaluweestraat. De entree bedraagt 2,25 euro. Kinderen tot 18 jaar gratis. Meer informatie kunt u vinden op www.zandvoortsmuseum.nl www.zandvoortsmuseum.nl En ja, daar komt hij Op die zaterdagavond 31 augustus. Het grote muziekfestival in Zandvoort. En dan heb ik het over het muziekpaviljoen Raadhuisplein. En de entree is natuurlijk gratis. Het tweede en derde festival loopt gelijk aan een tweetal fantastische Evenement op het circuitpark Zandvoort, zoals ik al zei. Zoals voor, voor de racenhebbers een must, maar ook voor de muziekhebbers kunnen ze zich heerlijk uitleven deze zaterdag 31 augustus. Want dan uh, komt namelijk niemand minder dan Ruud Janssen, uh, uh, ons verblijden met een optreden. De Ruud Janssen XL-band vanaf 7 uur in en rond, ja laten we zeggen, rondom het podium natuurlijk, uh, opgestierd door vele oude raceauto's. Dus zaterdag 31 augustus Sandvoort, dus vergeet het niet, vanaf 7 uur het grote muziekfestival met de Ruud Jansen XL-band. Dan gaan we door naar zondag 1 september. En dan heb ik het over de man zonder hoofd en de rondleider. En dat speelt zich allemaal af op het Raadhuisplein. Dat is van 1 tot 4 uur, die zondag 1 september. Dan tot slot uh, uitendeer ik hier nog even op uh, de Cinema Nostalgie. 3 september Cinema Nostalgie, How to Marry a Millionaire. Op 3 september uh, opent cinemas Nostalgie vanaf 1 uur weer haar deuren in de film How to Marry Millionaire 1953... met in de hoofdrollen Marilyn Monroe, Lauren Bacall en Betty Gable. Een must voor de liefhebbers van deze filmgenre. Tot zover. Zo, wil je er even meer te nalezen? Ga je gewoon even naar www.cfmsonford.nl of kijk op CFM TV Kanaal 40. Just Het Juttersmuseum, ja, daar heb je heel veel flessenpost ook, hoor, gewoon. Dus dan kan je gewoon eens kijken van wat er allemaal in die flessen destijds gestopt is. En wat er aangespoeld is hier aan de kust van Zandvoort. Zeker een bezoekje waard, het Juttersmuseum in Zandvoort. Jorden de zinger van de police, die ging ook een beetje over flessenpost. The Message in the Battle. CFM Race Radio, Bit Report. Nou, zojuist uh, is hier geëindigd, de Grand Prix van spa Jam. En aangeschoven is Willem Verdes, want we willen natuurlijk weten van wie deze race gewonnen heeft, Willem. Ja, spa Jam. Uh, zonder regen helaas uh, dit keer. Uh, gewonnen door uh, Vettel, alweer zijn 31ste overwinning uh, van die Duitser En uh, ja, het ziet er ook naar uit dat hij uh, dit jaar voor de vierde achtereenvolgende keer uh, de titel gaat binnenhalen. De afgelopen drie jaar kampioen geweest, wereldkampioen. Tweede eindigde uh, ook een voormalig wereldkampioen, uh, Fernando Alonso in de Ferrari. En derde was het uh, Lewis Hamilton, uh, die uh, dit jaar voor Mercedes actief is. Wie we niet op het podium zien staan, waar we nu uh, op uitkijken, hier is uh, Guido van der Garde. Guido eindigt als uh, 16e. Waar hij wel naartoe mag, is uh, komende zaterdag naar Zandvoort. Dan komt uh, Guido ook naar Zandvoort. Komt Guido, uh, thuis Guido thuis komt tijdens de okay. Heel leuk. Die en die komt met een reden, buiten het hebben we dat uh, autosportmonument, uh, waar uh, allemaal namen opstaan van uh, Nederlanders die toch wel uh, wat gepresteerd hebben in de autosport. Nou, Guido heeft het ook uh, wel degelijk gedaan. Zijn naam wordt toegevoegd uh, zaterdag. En ook die van uh, Robin Vrijns. En beide zullen zaterdag ook aanwezig zijn hier op Zandvoort. Gezellig, leuk. Laten. Ja, wordt een leuk weekend trouwens. Hè? Ja, het wordt een uh, prachtig weekend. Uh, historisch uh, Grand Prix. Uh, veel uh, oude Formule 1-auto's. Maar ook uh, leuk. Heel veel uh, ja, toppers uh, uit de autosport. Die nog actief zijn. Of actief geweest uh, zijn. Om maar een naam te noemen. Arie Luiendijk komt. En het leuke is. Uh, het laatste keer dat hij uh, op Zandvoort gereden heeft. Dat is in uh, 1997 uh, geweest. Toen ging hij nog uh, door bocht uit. Nu doet hij ook mee. En dan gaat hij door diezelfde bocht. En dan is het Arie Geweldig. Dat wordt, uh, voor hem de eerste keer dat hij door de bocht gaat met zijn eigen naam. Kan hij nog een beetje Nederlands spreken trouwens? Of is het allemaal Amerikaans? Uh? Nee, die praat nog heel goed Nederlands. Er zit af en toe wel eens een Amerikaanse knauw uh, tussen. <laughs> ja. vooral uh, ja, dat blijft uh, goed. Maar uh, het wordt gewoon een prachtig evenement. Vorig jaar waren er ruim 40.000 toeschouwers, uh, geloof ik. Nou, ik hoop dat het uh, dit jaar ook zo gaat worden. En het is niet alleen Formule 1. Je ziet ook, wat uh, Mans auto's uh, zullen er zijn uh, uitvervlaagd. Hoge tijden. Kortom, een uh, autosport evenement om uh, naartoe te gaan. Over, ja, we Doelstam. hadden gisteren Ton Arisen uh, hier uh, in de studio aanwezig. Een van de organisatoren van uh, de parade door het uh, Centrum van Sanford. Maar liefst 100 auto's had hij het over. Ja, dat is wel wat zeg. Zonder meer. En dan gaan niet eens alle auto's die op zich actief zijn, door het gaan. Uh, ja, de mensen willen die auto's ook. Uh, ja, die zijn voor dat vlak asfalt uh, zijn ze voorbestemd. Een aantal uh, van die ex Formule 1 auto's, ja, die kan je niet die allemaal de Met die verkeersdempels nee. het eh, dorp in sturen. Iets wat ik ook nog wel even eh, wil noemen. Dat gaat eh, vrijdag al gebeuren. Dan wordt er een uh, herdenkingsmonument uh, uh, ja, onthuld. Dat betreft uh, Roger Williamson en uh, Pierce Courage. Die uh, jaren geleden verongelukt zijn uh, ter hoogte van Tunnel Oost. Een punt wat nu niet meer bestaat op het circuit. Maar dat is toch wel mooi dat dat uh, gedaan wordt. En dat is op uh, initiatief van uh, Frank Williams en uh, Allard Kalf. Uh, die daar... Uh, zich hard hebben voorgemaakt dat dat uh, gaat gebeuren. En dat gaat uh, ook uh, vrijdag onthuld worden. Geweldig. Maar dat is na, het is al een geruime tijd geleden dat dat gebeurt. Ja, dat, dat is uh, heel lang uh, geleden al. Het is 1976 uh, geweest. Handig, hè, dan... die tablet. Ja. Ja. Ja. Ja. ja, daar zijn ze ook ja, voor, hè? Ja. Maar goed, uh, het is uh, toch mooi dat dat gedaan wordt. Ja, ja dat zijn twee die uh, toch wel onder bizarre omstandigheden omgekomen zijn. onder het Er zijn meerdere mensen die hun leven hebben gelaten op het circuit, maar dit, dit was toch wel heel, heel indrukwekkend geweest. En ja... In deze tijd zou dat niet meer gebeuren op deze manier. En ja... Dat is gelukkig uh, achterhaald. Alhoewel autosport nog steeds uh, gevaarlijk blijft. Ja. Maar goed, Spa-Francorchamps ligt achter ons, uh, luisteraars. Uh, we gaan uh, zometeen naar de volgende plaat. Live schakelen met het proberen live te schakelen. Met onze verslaggever de Debbie, want die is... Uh, uh, Twee plaatjes, hè? Twee plaatjes, weet je zeker? Twee plaatjes. Nou, ik, ik ga er iets eerder bellen. want Je weet maar nooit hè, hoe die <lacht> okay. verbindingen lopen. Maar goed, uh, uh, Willem, tot zover. We spreken elkaar volgende week ook uitvoerig tijdens de historische Grand Prix. Ja, dat gaan we zeker doen. Dat gaan we zeker doen. En uh, bedankt voor je update van uh, de Formule 1. Okay. Dankjewel Willem. Zodanig gaan we dus naar Spa-Franco. Schoon. Wat daar feest. Wij zien het veel op deze zondagmiddag. En hier is Trace Ullman in the breakaway. I Zo voort door de Trace Jelman in breakaways. Zo dadelijk gaan we naar België, naar spa francorchamps Maar hier is deze van het goede doel.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 Ik kan ik heen, ik kan niet naar China. Ik wil niet naar China, dat is mijn terug. Ik wil niet wonen in Schotland, want Schotland dat is de naad. En nu is, het is, en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 Of verbinding kunnen krijgen met België. We gaan het gewoon eens even proberen, Albertjan, jan toch? Eens even kijken, hoor. Gaat de telefoon over, of ja, niet? Ja, geduld is een schone zaak, maar ik denk dat Debbie erg druk heeft met andere dingen. Ik denk dat Please wait. Oké, okay, doen we even. Maar ik zie niet spreken zo snel. Lekker stemmetje. Hè? Heel heerlijk. Volgens mij. Is het natuurlijk met andere dingen? We, we blijven het gewoon proberen hoor, Debbie. Debbie, je was live in de uitzending. In ieder geval je voicemail. Bedankt. Hoi. Hoi. Oh, joh, dat is de juiste verbinding met Spa-Francorchamps. Jean wil nog niet helemaal lukken, maar goed. Wie weet, misschien belt Debby dadelijk nog even terug naar de studio van CFM. In ieder geval hoorde je wel het goede doel. En België is er leven op Pluto. Nog negen minuten te gaan in uur twee van Zandvoort op zondag. Uit de radio op CFM, zeven dagen per week, 24 uur per dag. De allerlekkerste muziek en informatie voor Zandvoort en de regio, hè. Van strand tot stad, zullen we maar zeggen. En hier is Dayton in de Sound of Music. Jan of toch niet? Ik, ik blijf bellen. Ze in ieder geval ze zien dat ik er zes of zeven uh, okay. keer gebeld heb. <laughs> hebben we hebben het over Debbie, hè, natuurlijk. Ah, die heeft heel andere dingen te doen daar in Spa. Ja, maar Dat grijpen we ook wel. Het zal wel die Belgische telecom zijn die uh, <laughs> vast slaat. Die ligt plat. Die ligt plat. Nou, wij gaan ook even plat voor het nieuws en weer van vier uur. En dan zijn we er nog één uur lang met Zandvoort op zondag. Ken je deze nog van gisteren, Albert-Jan? En toen zaten we in een kroegje in Zalvoort en deze plaat toen op de achtergrond. Toen zei iemand, een oude man, oude zagrijnige man, dat vind ik wel lekker in muziek. Zullen <lacht> dus we voor die oude zagrijnige man dan maar deze plaat gaan draaien? Als laatste, laatste tot het, en het nieuws van 4 uur is hier wet, wet, wet met de single The Angel Eyes. Tot zo.